Middernacht, het is dinsdag 24 januari. Renate Evers met het NOS-journaal. In Frankrijk heeft de Senaat een omstreden wet goedgekeurd die het ontkennen van de Armeense genocide strafbaar stelt. De wet leidt tot grote woede in Turkije. In 1915 zijn volgens de Turken Armeniërs om het leven gekomen, maar er zou geen sprake zijn van massamoord op deze bevolkingsgroep. Nadat de Franse Tweede Kamer in december had ingestemd met de wet... bevroor Ankara alle diplomatieke betrekkingen met Frankrijk. Nu ook de Senaatakkoord is, zal de spanning tussen beide landen verder oplopen. Iemand die in Frankrijk de Armeense genocide ontkent... kan een boete krijgen van 45.000 euro en een celstraf van maximaal een jaar. De Nederlandse overheid subsidieert al jaren de bouw van megastallen in het buitenland. Dat blijkt uit onderzoek van de stichting Wakker Dier.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 De afgelopen jaren zijn tientallen miljoenen euro's aan ontwikkelingshulp geïnvesteerd in megastallen in het buitenland. Zo blijkt uit het onderzoek. Een Amerikaanse commandant die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van 24 Iraakse burgers heeft een schikking getroffen. Hij heeft bekend dat hij bij de operatie in de stad Haditha in 2005 nalatig is geweest. En in ruil daarvoor laat het OM zwaardere beschuldigingen vallen. De commandant kan nu hooguit drie maanden cel krijgen... en een lagere rang, in plaats van levenslang. Het weer in het noorden kans op buien. Minima tussen 4 graden aan de kust en rond het vriespunt in het binnenland. Overdag eerst zon, maar vanuit het westen bewolking. En tegen de avond gaat het in Zeeland regenen. Het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Lex Bolmeijer. Lief, al die kindertjes, 20.000 in het Ajax Stadion bij Ajax AZ. En dat alleen maar omdat er een jongen met een halve fles cognac in zijn lijf... zich liet opfokken door zijn maten. Zo van, durf je het? Durf je het? Durf je het echt? Kan je dat? Doe je het? Ja, het veld oprennen. En uh, de keeper van AZ te lijf gaan. Wat gebeurde daar allemaal? En zijn die kindertjes nou ook de hooligans van later? Waarom bestaat het fenomeen van voetbalgeweld? In de Volkskrant van vandaag, pagina 11... lees ik een artikeltje onder de kop... Hooligan volgt oerdriften... Ook de universiteit buigt zich erover. Althans, hoogleraar psychologie Mark van Vught heeft erover geschreven. Hij schrijft dat het om oude mechanismen gaat die we als mensen delen met de chimpansees. Ook zij vormen mannelijke coalities om de grenzen van hun territorium te verdedigen. En dan gaat het, wij denken, schrijft hij, dat dit gedrag een paar miljoen jaar lang tamelijk functioneel was om het eigen gebied en de eigen groep te beschermen... tegen vreemdelingen en roofdieren... en het eigen reproductieve succes te vergroten... dat we het nu nog steeds zien, zegt hoe diep verankerd het is. Niet dat het nog steeds functioneel is. Dat is wel grappig eigenlijk, want het eerste boek van de wereldliteratuur... de Ilias van Homerus, gaat er ook over. Verheerlijk dat geweld, hoe mannen in de oorlog hun bestemming vinden... omdat ze eindelijk kunnen bewijzen hoe dapper ze zijn en hoe sterk ze zijn. Dat is toch raar. In dat boek, geprezen mag het wel. En nu, vandaag de dag op straat, mag het niet meer. Daar heb ik het over met mijn gast. Tom de Leeuw, die bestudeert het vanuit de faculteit de rechtsgeleerdheid van de Erasmus in Rotterdam. Hartelijk welkom, Tom. Dank wel. Lees jij ook graag over geweld? Uh... Zijn er boeken waarvan je denkt, ja, dat is mijn... Nou, niet, niet in het bijzonder eigenlijk. Het nee? is niet dat ik uh, een en al geweldsfanaticus ben zelf. Uh, ik volg het wel een klein beetje, maar ik kan nu niet meteen een boek noemen nee. wat me op geweldsgebied aanspreekt. Jij bent criminoloog. Je promoveert op het ogenblik, het moet nog een, nou, dit jaar moet het gebeuren, hè? op uh, de problematiek van oude wijken. Geweld daar ook met name. en De veiligheid in oude wijken. Zowel in Rotterdam als in Antwerpen. Um, je bent 28 jaar. Ja. En aanstaande donderdag wordt er in de Tweede Kamer gesproken over de werking van de voetbalwet. Want er is een voetbalwet om het geweld rond de wedstrijden te beteugelen. Werkt die nou wel goed? Jij zegt, je hebt erover geschreven in de trouw onder andere, jij zegt het is relatief veilig mm -hmm. rond die stadions. Nou, dat gaat al dwars in tegen de heersende opinie. Is het zo? Is het veilig? Het ligt eraan hoe je het bekijkt natuurlijk. Nou, hoe bekijk jij het? <coughs> nou ja, uiteindelijk de aanleiding waarop ik het onderzoek gestart ben destijds... had een beetje te maken met het feit dat er in de media een beeld is... dat voetbalgeweld levensgevaarlijk is. Zowel voor de mensen die daarin betrokken zijn zelf als voetbalsupporters zijn, Maar ook voor hè, willekeurige burgers die daar last van zouden kunnen krijgen. En dat heb je aan de ene kant, dat sterke beeld... en aan de andere kant eigenlijk de feitelijke situatie. Dus ja, je hebt het gaan tellen ook? Nou, niet echt tellen. Er zijn gewoon officiële rapportages... waarin over slachtoffers en over incidenten gesproken wordt. Dat wordt in kaart gebracht ook. Onder andere door het CIV, het Centrum Informatie Voetbal Vandalisme. Die maakt een soort van jaarrapportage altijd... waarin alle officiële incidenten vermeld staan. Dus dan kan je daar een beetje op afgaan... hoe vaak er iets aan de hand is in Nederland... Um, en en dat, dat je dus aan de ene kant zeggen, ziet dat de situatie uh, in Nederland zo is dat je 40 jaar voetbalgeweld hebt. Uh, en dan denk je van oké, okay, 40 jaar lang rellen, dat moet ook wel 40 jaar lang uh, zwaar geweld, uh, uh, schade en ook misschien wel dodelijke afloop van, van rellen uh, opleveren. En dan blijkt eigenlijk, gek genoeg, dat er maar drie officiële voetbaldoden te tellen zijn. Ja. Ja. En dat deed bij mij een beetje een soort van vraag... Dat riep bij mij een vraag op, eigenlijk, hoe kan dat? Dat drie doden in 40 jaar voetbalgeweld, terwijl we denken dat dat geweld zo extreem is, dat je er eigenlijk niet ongeschonden uh, uit kan komen. Ja. En is... ben ik eigenlijk gaan kijken, hoe kan dat? En hoe kan dat? <laughs> ja, nou ja, er wordt een totaal, in jouw ogen een totaal verkeerd beeld geschetst ja, van wat er gebeurt. Voor een deel wel. Ja, kijk, het, het fenomeen voetbalgeweld kent verschillende aspecten. En het beeld dat in de media eigenlijk vaak naar voren gebracht wordt... is uh, de, de, de grote rellen rond stadions. Ja. Uh, de uit de hand gelopen uh, feesten naar kampioen, uh, kampioenschappen van voetbalclubs. Uh, echt grote massa bijeenkomsten waarbij eigenlijk uh, de binnenstad voor een deel bezet wordt. En eigenlijk door alle bier, alcohol, de vreugde... uiteindelijk de vlammende pand slaat. En dat we eigenlijk allemaal uh, daartussen kunnen lopen en direct last van hebben. Terwijl eigenlijk daarnaast een hele andere en misschien wel parallelle wereld bestaat... van de harde kernen. En dat zijn eigenlijk die groepjes die georganiseerd georganiseerd vechten. Uh, en die zijn eigenlijk bij elke club ongeveer te vinden. In elke uh, betaald voetbaldivisie die je hebt. Um, en die doen eigenlijk iets heel anders. Die zijn op hele andere momenten... bezig met hun geweldsdrift. Hè, die oerdrift, zoals ook in dat artikel... wat je net oplas, uh, uh, genoemd werd. Die eigenlijk op, op afspraak proberen... elkaar te treffen, uh, onderling te vechten. Volgens hele andere normen en codes... en met een hele andere context... dan dat geweld dat wij eigenlijk als... Ja, voorbeeld uh, uh, op ons netvlies gebrand krijgen. Zoals die kuiprellen bijvoorbeeld laatst. Dus dat, dat moet je... Uh... Dat is al een eerste onderscheid dat je moet maken. Het is ja. niet één grote... massa. Klopt, ja. Maar het zijn verschillende groepen. Ja. En die moet je heel goed onderscheiden. Ja, met verschillende soorten gedragingen ook nog. Dus dat geweld tegen stadions, tegen objecten... is al heel wat anders dan onderling vechten. Hè, ja. Die echte confrontaties. En je hebt dan ook nog eens heel veel verschillende soorten typen... geweldsfanatieke supporters. Dus binnen die... He, een grote ja. groep van mensen die rond het voetbal wel eens vechten of stenen gooien. Daar zit ook nog een heel ja, typologie eigenlijk achter. Uh... En beschrijf nou eens die... De vraag is dan, is dat, is dat... Beschrijf nou eens die harde kern. Het wordt niet voor niks de harde kern genoemd. Dat is eigenlijk de kern van het voetbalgeweld, zou je kunnen zeggen. Nou, de, de, ja. dat, dat klopt toch, als ik dat stel? Ja, de kern van het echte voetbalgeweld volgens de harde kernen. Niet ja. volgens wat de overheid als beeld schept nee, uh, van het fenomeen. Maar volgens de, de, de, die, die supporters... Ja. Als ik ze nog even supporters mag noemen. Ja. Zelf dan. Wat zijn dat dan voor... Jongens, waarom doen ze het? Wat, wat, wat zijn die... Je hebt het over codes. Mm -hmm. Ze hebben een soort bijna een etiketten Ja. Zoals ridders vroeger etiketten ja. voor de strijd kenden volgens mij. Daar, daar gaat het dan bijna op lijken. Ja, ja. Ja, wij noemen dat wel eens, hè, in de antropologie is dat ook eerder al eigenlijk zo gebruikt, hè, geritualiseerd geweld. Hè? Hm. Dus het lijkt eigenlijk geweld wat, wat chaotisch is en totaal ongestructureerd. Maar eigenlijk zijn er allerlei processen, mechanismen die ook uh, um, uh, ja, beschermend kunnen werken in die escalatie van het geweld. Dus enerzijds heb je het feit dat men het compleet wil laten exploderen, de situatie. Dus men spreekt Ze zoeken het wel op. op. Oorlog, toch? Ja, zeker. Ze zoeken totale chaos op en ze creëren samen de illusie van die totale chaos. Hè? Dat ze zich daarin wel bewust bevinden en daarna op zoek zijn. Maar eigenlijk op de achtergrond spelen allerlei productieve factoren mee. Die maken dat die totale chaos uiteindelijk een uh, sterk gestructureerde en kunstmatige chaos is. Hoe, hoe werkt het dan? Want dat, dat kan toch bijna niet? Het is tegenstrijdig ja. wat je nu zegt natuurlijk. Ja. Hoe werkt dat dan? Wat voor regels... Ongeschreven wetten. Ja, nou je hebt enerzijds zeg maar, het standaard verhaal wat supporters altijd ophangen na dit soort van incidenten in media. Uh, dat ze zeggen, er zijn codes, hè. je mag niet doortrappen en slaan als iemand op de grond ligt. Het gaat er niet om dat je iemand neersteekt, maar het gaat erom dat je laat zien dat je domineert. Hè. Dat je de machtige groep bent die eigenlijk de ander zeggen, kan vertellen wat je moet doen. En in feite hè, laten rennen. In Engeland zegt running battles ging het eigenlijk om. Dus je moet ze je straat uitjagen en dan heb je gewonnen en dan is het klaar. Maar er spelen eigenlijk ook andere zaken een rol. En daar wordt eigenlijk niet zo vaak over gesproken. En dat is eigenlijk bijvoorbeeld het punt van de politie. Zelfs de politie die heeft een, een, een functie in dat spel. Omdat uh, de jongens afspreken op plekken waar ze niet uh, gesnapt kunnen worden. Uh, de bedoeling is ook om ongezien elkaar te treffen ergens in een stad. Uh, maar ze weten dat binnen no time iemand wel gaat opmerken dat er iets aan de hand is. En dat politie binnen een bepaalde periode van tijd zal aankomen, zal arriveren en, en proberen dit te stoppen. Dus zij weten zelfs op het moment dat zij krachtiger zijn dan de tegenpartij... dat ze uit elkaar gehaald zullen worden en dus niet zo ver door, door zullen gaan... dat er echt hè, zwaar gewonden vallen. Uh, maar ook in het geval dat zij in de minderheid zijn of de zwakkere partij... weten ze eigenlijk ook dat ze op een gegeven moment gered gaan worden door de politie. Hmm. En dat gebeurt ook feitelijk uh, in sommige situaties. Dus is, is de politie een hand, weet, een hand langer in het spel? Weet de politie dat? Um, nou, ja. Speelt de politie bewust... In, als Het hebben over die, nog steeds die harde kern. Hè? Ja, Want er is ja. nog een andere groep die nog veel groter is... en in de media eigenlijk veel meer aandacht krijgt. Maar die harde kern, die ze heel goed kennen volgens mij... Ja, klopt. Doen ze eigen, heb, ja, hebben ze een functie in dat spel. Maar mm -hmm. weet de politie dat, in jouw ogen? Um, nou kijk, de de politieeenheden in grote steden die hebben een speciale, speciale voetbaleenheid. Dat zijn mensen die zeker in een grote stad, waar de problemen he, het groot zijn, ook de groepen het groot zijn. Hebben die eigenlijk bijna soms een fulltime taak aan het monitoren, volgen uh, uh, van dit soort jongens. Uh, dus die hebben gewoon persoonlijke contacten. Dus die weten wat er speelt. Die leggen een ook te luisteren binnen die groeperingen. En uh, die weten dus ook inderdaad dat zij uh, verschillende rollen hebben om die jongens te ontzetten ook soms. Soms zijn er ook politiemensen die een goed woordje doen als het in een vreemde stad gebeurt om ze van uh, justitiële gevolgen uh, te vrijwaren. Uh, maar die, die hebben ook maar zeggen zelf een belang bij dat het niet te ver escaleert natuurlijk. Op het moment dat zij het los zouden laten, willens en wetens, zouden zij natuurlijk ook aangesproken worden op het feit dat ze niet hebben ingegrepen terwijl ze wel informatie hadden dat er iets speelde. Um, dus het is inderdaad wel een soort van, he, ze hebben elkaar nodig eigenlijk ook. En het interessante is ook dat dat soort, sup, uh, dat soort supportersbegeleiders, mensen van de voetbaleenheid, ook veel minder rancuneus en extreem zijn in hun meningen over gewelddadige voetbalsupporters dan de willekeurige agent of ja. he, de okay. maatschappij, uh, zullen we zeggen. Omdat ze ze kennen. Omdat ze ze kennen en ook andere kanten zien van die mensen. En waarom doen ze het? Ja, en waarom doen ze het? Um, het heeft met verschillende dingen te maken. Ik zei al, het zijn ook verschillende typen personen die erin zitten. Van hoog tot laag opgeleid. Van, uh, bij wijze van bankdirecteur, advocaten tot aan jongens. Nee, bankdir die aan de grond bankdirecteuren zitten. natuurlijk niet. Nee, die zijn te vertrouwen. Nee, maar, <laughs> dat nee, weten we sinds kort. Ja. Nee, dat maar, meen je? Zo hoog opgeleid? Ja, echt hoog opgeleiden zitten daar ook in. En die hebben niet altijd dezelfde rollen natuurlijk in dat soort uh, uh, circuits. Maar die kunnen ook faciliterend zullen we zeggen uh, werken. <laughs> Ja, nee. uh, maar het is zeg maar heel divers eigenlijk dus in het soort ja. mensen wat betrokken ja, is. En waarom ze dat doen, is eigenlijk wel weer uh, ja, wat gelijker. Hè. Ze zoeken allemaal naar een stukje kickbeleving in eigenlijk een wereld... die steeds verder afgeschermd wordt voor gevaren. Want uh, ons veiligheidsbeleid zit er eigenlijk in om risico's voor burgers uh, uh, te verkleinen. En deze mensen zijn eigenlijk zeg maar in een tegenbeweging, een soort van verzetsbeweging... om juist dan in die afgeschermde en veiliggemaakte wereld... wel weer die risico's op te zoeken om het idee te hebben dat ze leven... Het zijn mensen die een dat, beetje verzetten tegen dat... Uh... Dat is de winst die ze boeken. Uh, ja. Het gevoel hebben dat je leeft. Ja, de kick eigenlijk. Hè? Dat is een beetje in het verlengde van die kick opzoeken. Hè? Dat gevaar opzoeken. Dat gevaar trotseren. Het uh, bewijzen, volgens... bewijzen dat je een man bent. Een kerel bent. Dat je moedig bent. Zoals bij ja. Homerus aan het begin van onze ja. wereldliteratuur. Um, de mannen voor Trooien dat op dezelfde manier deden. Ja, zo zou je het kunnen zien. Ja. Er zijn heel veel mensen die, als je de vergelijking maakt, ongetwijfeld dat belachelijk zouden vinden. Ja. Of mijn vergelijking, die ik nu maak, die dat belachelijk ja. vinden. Omdat dat andere heroïsch was en dit ja. is blind uh, ja. geweld. Ja, dit dient geen doel. Ja. ja. ja. Maar ja, dat is ook, uh, uh, maar ook dat... interessant, hè? Dat, dat, ja. dat altijd alles een doel moet hebben. Dat gedrag ja. echt een soort van functioneel moet zijn. En dan functioneel volgens de bril die wij als burgers opzetten. Uh, je moet er beter van worden, financieel of uh, sociaal of gezondheidstechnisch of wat dan ook. Terwijl deze jongens op een hele andere manier hè, een doel vinden. Uh, en dat is eigenlijk de kick zelf. Zo uh, iemand uh, als Willem Schinkel noemt het, hè, autotelisch geweld, geweld om het geweld. Um, dat is gewoon puur voor dat moment. Dat is puur emotionele beleving. En dat is niet omdat je daardoor een betere burger wordt... of daar financieel beter van wordt of meer status door krijgt. Juist niet eigenlijk. En dat maakt het voor mensen vaak moeilijk te begrijpen... van waarom neem je willens en weten zoveel risico's. Omdat het beleid ook steeds verder gaat in maatregelen nemen om dit te stoppen. En je kan er alles mee verliezen bij wijze van. En onze politici roepen nu ook hard dat ze dat maar ook goed vinden eigenlijk... een goede ontwikkeling. Laat ze maar echt voelen dat dit niet ongemerkt voorbij kan gaan... En dat ze dan toch zeg maar, in die situatie uh, hiervoor kiezen... maakt natuurlijk dat het extreem is. En vreemd voor mensen en bizar zeggen ze soms ook wel. Uh, mm. Maar dat is nou juist natuurlijk een mooi aanknopingspunt... om uit te zoeken van hoe kan dat dan? Dat triggert mij. Als je mening niet je mening is Maar bewust die kan je gegeven is Door elke keer dat je voor je tv'tje zit Het nieuws een middel voor verdeling is Een dodelijke ziekte zoals AIDS En if iemand zijn onderneming is Wat zou je doen als alles wat je kent Wat je denkt dat je bent als een grens en beeldig is, alles bent. Zelfs leugens wennen Wat als je zo wordt bespeeld Zodat de leugens met jouw keuzes mengen Wat als de keuzes van de meute plannen Wat als de meute naar de leukste zenders Op de week kijkt de lid om verneugd te denken Wat als ze verneugd is Vreugde brengen, zodat we zondags relateren met vreugde Maar toch geen vreugde kennen Onze principes worden collectief minder Geconditioneerd, zodat dit het volk niet hindert We worden niet slimmer, de hoorde ziet nimmer Wat de hoorde ziet immers is de hoorde iets blinder Paranoia Ik kan de antwoorden niet vinden Of houd mijn antwoord het liefst binnen Ik ben paranoia De kijk eens wat anders, ik twijfel aan alles En iedereen is, dus blijf ik opstandig. Zeg, maar, ben ik nou? Paranoia Een dromer of dom Waarom vertrouw ik steeds minder mensen Hogere hoger Ik ben paranoia. Dus doen als wetenschappers wat ze weten tegen ons gebruiken ze degenen die hierover spreken weten op te sluiten je houdt een raad of de regels weten om te buigen en om te zeilen of ben je gewoon een te kruipen die zich focust op zijn baan en op voor zijn opslag zaterdag stappen vroeg pitten op een zondag zweet voor je baas houdend in je hoofd dat je zo hoger op komt dat idee houdt je slaap we draaien rondjes elke stap die wij nemen onze normen zorgen dat we als een batterij leven wat Scheten. Zo denken wij de vaste lasten blijven Dus je moet van acht tot vijf zweten Je pakt een klein beetje Hopen dat je lang genoeg leeft En als oude lul van pensioen eet Dit is hoe Oranje doet yeah. Slapen heeft verdient In alle landen doet Man. Paranoia Ik kan de antwoorden niet vinden Of houd mijn antwoord het liefst willen Ik ben paranoia kijk eens wat anders Ik twijfel aan alles en iedereen is dus blijf ik opstandig Zeg maar ben ik nou paranoia een dromer of dorp Waarom vertrouw ik steeds minder mensen? Hooger ik kom, ik ben paranoia. Dus ik moet wat... Psychologische effecten van symbolen en van termen, en ik lees tussen de regels van de codes en de wetten. Ze politieke mensen die een boze visie schetsen om ons bang te maken en ons dan beloven te beschermen. Ik zie een kudde dieren lopen zonder herden, zonder dromen, zonder kennis, niet gelovend in zichzelf, geen vermogen om te denken. Alles wordt je voorgedood, daarom neem ik alles wat ze zeggen met een korrel zout. Ik raak verward, kijk naar de zwarte jonge vrouw wordt voor baal aangevallen zodra ik het onderbouw. Materialisme. Wie kan dit veranderen? Wanneer worden zogenaamde divas onafhankelijk? Kijk, onafhankelijkheid is onafhankelijk zijn. Dus niet afhankelijk van mannen te zijn. Het tweedezijds, is. Doet je vent iets voor je? Doe iets voor je bent. Anders ben je ook een reden dat ik paranoia ben. Paranoia. Ik kan de antwoorden niet vinden. Of houd mijn antwoord het liefst binnen. Ik ben paranoia. Maar kijk eens wat anders. Ik twijfel aan alles en iedereen. Dus blijf ik omstandig. Zeg maar, ben ik nou paranoia? Een dromer of dom. Waarom vertrouw ik steeds minder mensen? Hoe hoger ik kom? Ik ben paranoia. Dus ik moet mijn kop gebruiken. Bang om de dingen in mijn kop te uiten? Paranoia. Ik kan de antwoorden niet vinden. Of houdt mijn antwoorden het liefst binnen. Ik ben paranoia. Ik kijk eens wat anders. Ik twijfel aan alles en iedereen is dus blijven opstandig. Zeg maar, ben ik nou paranoia? Ik of dom. Waarom vertrouw ik steeds minder mensen? Hoe hoger ik kom? Ik ben paranoia. Dus ik moet mijn kop gebruiken. Waarom de Eindhovense rapper Fresco over paranoia. Het is nu tien voor half één. U luistert naar Casaluna van NCV NCFV op Radio 1. Het hele gesprek met mijn gast Tom de Leeuw vindt u op de website. Vanaf morgen dan natuurlijk. Hè? Als het allemaal weer achter de rug is. Op de website van Radio 1. En daar vindt u ook onze eigen website weer. En daar kunt u, u abonneren op en een podcast. En ook de nieuwsbrieven van Casaluna. Paranoia zingt... Rapt fresco. Je hebt dit niet uh, voor niets meegenomen. Tom de Leeuw, criminoloog. Ook de wetenschappers worden aangesproken in het lied. Wat spreekt jou aan, hier? Eigenlijk een klein beetje het effect. Hè, wat veel beleid, onder andere op hooligans, op andere risicogroepen, zoals hè, Marokkaanse jongeren in wijken. Wat dat uit, hè, hoe dat uitwerkt op, op dit soort groepen mensen. En, en hoe dat eigenlijk op zichzelf maatschappelijke schade oproept. Hè. Als mensen zo dat paranoïde gevoel krijgen dat de overheid niet er voor hen is. En alleen maar moet hebben dat we daar ook maatregelen voor hebben. Dat er ook burgers zijn die dat ondersteunen. En dus eigenlijk tegen hen zijn. Dat dat dan eigenlijk een heel ja, dysfun dysfunctioneel proces is waar we dan in zitten. Als we dat op die manier dus aansturen en stimuleren. En dat, nou ja, hè, ik en nog... zijn er zijn ook wetenschappers bij betrokken. Ja, zeker. In hun ogen dat, ja. zien zij dat ook zo. Hij zei: hij, fresco, maar die jongens, bijvoorbeeld die voetbalsupporters... Ja. die hun eigen rieten van geweld hebben, ja. hebben, die ook, hebben die ook het gevoel dat de hele maatschappij tegen is? Maar bijvoorbeeld ook al die wetenschappers die onderzoek doen, dat die hen als het ware buiten de samenleving plaatsen. Het, het grappig is op het moment: als je dit soort onderzoek gaat doen onder die supporters bijvoorbeeld, dan is het altijd belangrijk, dan word je altijd gescreend een beetje. En dan zeggen ze altijd zo mooi uit het Engels ook: hè, of je in the know bent, of je gekend bent. En dan gaan ze googelen wat je dan schrijft en wat je oh, perspectief ja? is. Ja. Uh, en als dat allemaal goed gekeurd is, dan, dan kun je praten met hen. Um, uh, dat dus dat zij... is ook de weg die jij hebt moeten afleggen. Ja, want want je ja. hebt je als het ware geïnfiltreerd in groepen uh, voetbal. Ja. ja, infiltratie klinkt wat negatief. Alsof het stiekem oh, ja. mis is. Hè? Ik ben met open visie <laughs> daarin gegaan. <laughs> Anders worden ze inderdaad paranoïde van mij. Als ik infiltreer. Nee. Maar nee maar inderdaad, je moet je wel je beetje vertrouwen winnen. Zeker omdat ze redelijk wat risico's lopen ook. Hè? Met de dingen die ze je vertellen. Wat heb jij dan gedaan? Hoe, hoe, hoe heb je dat vertrouwen gewonnen bij die jongens? Die mannen. Ja, ja. Um, ja, dat is een beetje gegroeid. Eigenlijk. Dat is ook niet iets wat je hè, op één moment eh, creëert. Dat, het heeft een beetje te maken natuurlijk met hè, dat je goed uitlegt en transparant bent over je beweegredenen. Wie ben je? Waarom doe je dit onderzoek? Hè, wat, wat zijn je denkbeelden bij aanvang van zo'n onderzoek? En wat, wa wat wil je nou eigenlijk precies van hen weten? En wat ga je ermee doen? Maar heb je dan, zeg je dan vanaf het begin, ik ben op jullie hand? Zeg je dat? Uh, nou, niet zo letterlijk. Ik zeg gewoon dat ik geïnteresseerd ben in hun verhaal. En dan niet het verhaal wat je vaak terugziet in de media. Dat zij hè, de kwade zijn, zullen maar zeggen. Maar zeker ook in beeld wil brengen wat zij nou precies doen. Waarom zij denken zoals zij denken. En dat ik bereid ben om dat op te schrijven. Wel met kritische distantie natuurlijk. Ik ga niet opschrijven wat zij willen dat ik opschrijf. Hm. Dus het en dat accepteren ook... ze? Ja, Het is een beetje een proces hè, tussen betrokkenheid en distantie. Dat is zo'n mooi dilemma uh, in de wetenschap. Hè. Je hebt een periode dat je al betrokken bent en juist heel erg daarin zit. En heel erg probeert zeggen, hun denken uh, te doorgronden. En je hebt een moment dat je afstand neemt. Waardoor je ook weer wat meer met wat, wat, wat reflectie kunt kijken naar hetgeen ze vertellen. En je ook toch weer als onderzoeker kan proberen ook daar de kantjes van af te schuren die niet helemaal kloppen. Hè. Want ook zij hebben natuurlijk belangen om een bepaald beeld weg te zetten. En het zou mijn onderzoek natuurlijk ook schaden als ik te veel, als ik echt op de hand zou zijn van eh, in dit geval die, die gewelddadige voetbalsupporters. Maar dus... jij, jij wil wel iets bewijzen. Hebt, ja. Ik voel aan alles dat jij wel tegen een bepaalde tendens in wil gaan die hmm. in de maatschappij heerst, die door fresco wordt bezongen. Ja. He, de, de, de, een, een eenzijdig beeld van ja. zijn groep dan, of ja. van deze groep, of Marokkaanse jongeren in, de, in andere wijken. Ja. Dat heb je wel. Dat is ook een belang dat jij dan hebt. Mm -hmm. Dus hoe dat... zuiver ben jij als onderzoeker? Ja, ja. ja kijk, we zeggen altijd voor kwalitatieve onderzoekers... is natuurlijk nooit hè, volledig objectief. Ik bedoel, wij zijn zelf het instrument die het onderzoek doet. Ja. Ik selecteer wie ik spreek. Ik selecteer wat ik daarover opschrijf en wat ik weglaat. Uh, maar dat hoeft op zich geen probleem te zijn als je transparant bent. En uh, net het lied van Fresco over paranoia. Uh, die geeft aan dat die wereld helemaal niet transparant is. En daardoor met stiekeme mechanismen mensen kan onderdrukken en anderen beter kan maken. Uh, dat is wat ik, wat, wat ik natuurlijk ook een beetje doe. Strijd wel een klein beetje tegen sociale onrechtvaardigheid. En hoe het systeem wat wij als burgers en overheid samen in stand houden. Met ook een rol van een bepaalde media daarin. Dat is wat mij interesseert om daar niet als een soort van actievoerder tegen in te gaan. Maar op basis van wetenschappelijke principes enigszins tegengeluiden uh, uh, in te brengen. En die ook naar voren te brengen een beetje vergeten stemmen op te roepen. En dat is misschien wel een klein beetje een persoonlijke missie inderdaad. Maar tegelijkertijd is het ook weer niet zo dat ik zelf bijvoorbeeld anti-overheid ben. En dat het een heel persoonlijke uh, uh, strijd is of iets dergelijks. Ja. Want eh, ik ben ook heel erg geïnteresseerd, bijvoorbeeld ook in mijn huidige onderzoek, in hoe komt het nou dat die mensen binnen een overheidsinstantie nou op zo'n manier toch eenzijdig mensen framen als risicogroep? Hoe komt dat? Nou, dat komt vaak omdat ze natuurlijk aan, aan de ene kant weinig weten over die groepen waar ze dan beleid op maken, want zij zijn niet degene die direct daarmee geconfronteerd worden. Dus zij kunnen daar redelijk makkelijk uh, uh, ja, uh, stereotype frames van maken. Ze kennen de mens niet van dichtbij. Um, en tegelijkertijd voelen ze ook volgens mij niet het belang... Uh, om ook op te komen voor de rechten van dat soort mensen. En in die afweging van belangen mm. een keuze te maken... van een soort van gulden middenweg in, in, in efficiënt en sociaal rechtvaardig beleid. En, en dat zullen professionals, mensen die beleid uitvoeren... die zien dat al heel anders. Hè, politieagenten die veel dit soort jongens tegenkomen... zien ook andere kanten van de jongens. En zien ook dat dat geweld of eh, dat raar gedragen soms... of dat eh, lastig zijn... Maar een van de kanten is van zo'n identiteit van zo'n persoon. Waardoor zij ook wel een stukje sympathie hebben. en ook een stukje meer begrip kunnen hebben. zonder dat goed te keuren. van hoe dit komt. Dat niks gebeurt om niks eigenlijk. Nou, als het gaat om die voetbal. dat voetbalgeweld. dan heb je dus. een beter beeld van. in ieder geval de harde kern. van een aantal voetbalclubs. Je weet wat de functie is van dat geweld. hoe dat een rol speelt in hun leven. En dat is, dat is niet misselijk. Als, je, als, het, als dat, juist dat geweld en die confrontaties je het gevoel geeft dat je leeft... dan is dat, zou ik zeggen, niet iets wat je moet afpakken. Maar is er in een samenleving die juist bang is en die alles wil controleren... is er nog, of een samenleving die zich als geciviliseerd ziet... nog een plek voor dat soort vormen van geweld? Dus niet in beeld, mm -hmm. niet in de filmindustrie. Mm -hmm. Maar gewoon op straat. Ja. Vind jij dat hij er moet ja, Nee, Is die er nog, die plek? Die, die is er niet. En die, tenminste, die wordt steeds verder afgeknepen. En dat zie je dus heel erg zeggen, in de beleidsontwikkeling van die maatregelen. En het zal nu met de bespreking van de, de voetbalwet, de evaluatie... Voetbalwet de donder, ja. zal dat alleen maar verder gaan. Hè? Dat je ziet de opschuiving naar hardere straffen... maar zeker ook maatregelen kunnen nemen in eerdere fases. Dus zelfs nog hè, voorbereidingshandelingen zijn in de officiële voetbalwet... vanaf hè, september 2010, zijn al strafbaar gesteld. Of in ieder geval, daar kan je al als officier van justitie al... Hm. Uh, maatregelen tegennemen. Dat is risico-justitie natuurlijk. Hè? Dus dat heeft niks te maken met feitelijke gedragingen die je dan aanpakt op dat moment dat ze gepleegd worden, maar zelfs nog daarvoor. En dat is een beetje de, de tendens die we opgaan. Hè? De, de voorzorgscultuur wordt het wel eens genoemd. Hè? We moeten zoveel mogelijk uit kunnen sluiten. En dat we daarmee hè, een soort van collateral damage hebben, dat we soms dan ook groepen mensen raken die niet eigenlijk zo risicovol waren dan we toen dachten, toen we optraden. Ja, dat is dan eigenlijk iets wat we dan maatschappelijk accepteren, want dat zijn niet wij die daar last van hebben. Dat zijn toch weer die groepen jongens die zelf zich al begeven in uh, de situatie dat dit hen kan overkomen. Maar die zet je dan nog, die geef je dan een duwtje, nog, nog een, de verkeerde kant op. Maar goed, ja. dat geweld. Hoe moet je dat dan een plek geven? Als je daar nog even die gedachte nog even volhoudt, mm -hmm. dat je zegt: nou, laat ze maar hun eigen gevechten uitvechten. Zonder te veel te infiltreren, want dat heeft, een, begrijp ik van jou, een effect ja. eigenlijk. Dat maakt het alleen maar erger. De noodzaak om het te doen, de drang om het te doen, wordt alleen maar groter en misschien wel gevaarlijker. Maar als je dat dus niet doet, je blijft een beetje eromheen. Er vanaf. Gaat het dan goed? Nou, ik denk eigenlijk hè, dat je een prioriteit zou moeten stellen met welke vormen van dat voetbalgeweld vind je maatschappelijk uh, uh, uh, zo schadelijk. Dat je van zegt, hè, daar moet het absoluut voorkomen, en dat is natuurlijk een klein beetje... bijvoorbeeld het stadion, hè? want dat moet prettig zijn voor mensen... om naar een wedstrijd te kunnen komen. Het moet zo kunnen zijn dat kinderen met ouders daarheen kunnen gaan... en niet angstig hoeven te zijn dat het misgaat. Daar kan ik dan van zeggen, oké, okay, dat begrijp ik. Hè? De ja. binnenstad hoeft niet te sneuvelen, want daar zijn ondernemers het dupe van. Maar het feit dat er ook gekozen wordt om binnen bepaalde politieregio's... en eigenlijk een beetje op last ook soms van burgemeesters... om jongeren uit die kernen te gaan schaduwen gewoon in hun dagelijks leven... ook op momenten dat ze niet in collectief verband ergens aanwezig zijn... dat vind ik dus een compleet verkeerde prioritering... die ook precies de verkeerde effecten... Ja, omhoed. maar dat is niet een antwoord en, om, op mijn vraag natuurlijk. Nou, vraag dus ik... is, maar wat voor soort... Hoe, hoe moet je het dan vormgeven? Ja. Als je zegt, er is een soort impuls om het te doen... Ja. en als je het al in staat bent om het te begrijpen... en, en er zo overgaan om het, om het te laten gebeuren... hoe dan? Mm -hmm. Ja, maar dat is juist wel een oplossing. Het feit, zullen we zeggen, dat je het in bepaalde situaties... die buiten ons zichtveld plaatsvinden... dan hebben we het bijvoorbeeld over dat georganiseerd vechten. Ja. Ja, dus wat die harde kernen vooral doen. En waar zouden ze dat moeten doen dan? In de stad? Dat doen ze al. Dat doen ze al op veel meer momenten... waar wij helemaal niks van weten. Want dat komt niet in die registraties van die, hè, die CIV. Ja. Waar ik het al over had. Dat komt ook niet in de krant. Dat weten gemiddelde burger niet. Want dat gebeurt op alle afgelegen plekken. En, en, en daar kunnen we, hoeven wij ons dus ook niet druk over te maken. Alleen nu is het verhaal dat we ons dus al... een een paar jaar eigenlijk toch ook druk maken... om dat soort situaties, want we vinden dat dat... in onze beschaafde samenleving niet kan. En eigenlijk daarvan, zeg ik precies... zou je eigenlijk moeten denken op het moment dat dat niet leidt... tot schade aan, uh, aan, aan de omgeving of aan omstanders. En dat gebeurt hier nou s'nachts in Hilversum ergens in een afgelegen straat... dan zou je ook eens kunnen kiezen om daar niet iets van af te willen weten... of daar ook iets mee te willen doen. Omdat dat uiteindelijk, zullen we zeggen, niet dus de maatschappij dient. Ja. Ik bedoel, het is misschien niet geciviliseerd, mensen vinden het onsmakelijk... maar dat is wat anders dan dat het ons direct in gevaar brengt. En moet je het dan niet daar plaats laten vinden... Als dat ervoor zou kunnen zorgen dat die grote incidenten waar wel andere mensen slachtoffer worden, zoals ook van Holland bijvoorbeeld, ja. uh, daarmee een klein beetje ingedampt worden. Want daar gaat het om. Hè? Die jongeren zoeken naar nieuwe momenten om toch nog iets te kunnen doen, omdat al die momenten steeds verder worden afgeknepen. Dus dat, dat, dat is dan dat, dat aanverrechtse effect van repressief beleid, zeg jij? Ja. ja. Dat, er, dat vergroot dat de gevaren, denk je? Nou, wat, wat jongeren bijvoorbeeld in die, in die kernen en daaromheen soms wel vertellen... is dat bijvoorbeeld hè, de reden waarom ze steeds verder uh, uh, wapens gebruiken... extreme geweld uh, hanteren, is vaak omdat de mogelijkheden verkleind zijn. Dus ze zeggen nu, hè, vroeger was bij wijze van de aanrijdtijd van politie 10 minuten. En dan kon je een stevig potje knokken met je vuisten. En nu heb je gewoon 2 minuten en dan staat er overal politie om je heen. Dus als je nu een kans hebt, dan is dat één kans in een gevecht en niet vijf. Dus nu neem je een prikker mee, een, een mes... En dan prik je gewoon iemand. En dan heb je hè, je doel bereikt. En de vraag is natuurlijk, als je het weer weg zou halen... zou het dan inderdaad zo zijn dat ze die wapens meteen weer thuis laten... Ja. en weer hè, ouderwets op de vuist gaan. Ja, maar het vraag. is wel, zomaar we zeggen, een van de dingen die je hoort rondom die kernen... dat het geweld escaleert door het feit dat wij er als overheid dichterop ja. zitten. En... Ja. Maar dat is het typische verhaal dat, dat we niet willen horen. Dat, is ja. dat, dat, je, dat, dat wordt bijna automatisch afgewezen als we ja. He, dat, is, dat, dat roepen ze wel, ja. maar ze zoeken, het, ze zoeken het toch op. En dat, dat zijn dan bijna van die Pavlov-reacties op, uh, op zo'n geluid van de jongeren zelf. Het is ook heel moeilijk om dat niet te denken. Ja, klopt. Dat merk ik in mijzelf ook. Ja. Maar dat komt vaak denk ik omdat veel mensen, ik praat er ook wel met vrienden over en zo... en ze zijn altijd vaak heel erg boos. Hè? Dus de, de discussie is vaak zeg maar, hè, normaal gesproken vrij emotioneel. Dus mensen zijn gevoed door die ernstige beelden op televisie en dergelijke... En die zijn gewoon heel erg boos dat dat soort mensen hè, de kans krijgen om die dingen te doen. Stad te slopen, onschuldige mensen, mensen iets aan te doen. Terwijl ze zelf nog nooit iets hebben meegemaakt in dat vlak. Dat is ook interessant. Dus Veel mensen zijn moreel verontwaardigd. Maar ze kunnen eigenlijk zelf niet hè, buigen op heel veel hmm. van dat soort vervelende ervaringen... in hun directe uh, leefomgeving. En dat, dat, dat vind ik dan ook wel interessant eigenlijk. Hè. Van waarom mensen vaak in dit, dit soort discussies die vrij extreem zijn... Uh, hun emoties moeilijk, zullen we zeggen, even opzij kunnen zetten of kunnen parkeren. En proberen, zullen we zeggen, volgens het verstand gewoon op basis van feiten... met elkaar hierover te praten. Nou ja, dat is ook moeilijk als je het over oerdriften hebt. Dan is het <laughs> heel moeilijk om er als je net... En als ja. het laatste. Bedoel, hoe, hoe moet dat met die mens? Hoe evolueert hij? Raakt hij beschaafd? Of is, het, of is het zo dat hij helemaal niet beschaafd is? Ja, dat, dat lijkt zo, maar die oerdriften die moeten er toch... Uit. Ja. He, er stond laatst een artikel in over de grote socioloog Norbert uh, Elias. In het civilisatieproces heeft hij dat beschreven. dat Als je, het, als je de mens beschaaft, dan wordt dat die strijd die hij van oudsher voerde met vijanden... dat wordt een innerlijke strijd. Ja. Dat worden ja, botsingen in het, in het ego van de mens. Mm -hmm. Dat verlicht het zich. Maar de gevochten moeten worden op een of andere manier nog steeds. Ja, ja. Maar goed, hoe, ik weet niet of. dat valt niet onder het onderzoek van de criminoloog waarschijnlijk. Nee, dus zo, zo heb ik het niet bekeken. Nee, nee. Dit, dit soort civilisatieprocessen. Maar ja, het is wel interessant, natuurlijk, dat het civilisatieproces op zichzelf. En dat vooruitgangsdenken wat wij in onze maatschappij hè, heel erg centraal stellen. Dat dat precies zeggen, een soort van um, ja, stellingname is. Die een klein beetje af en toe het zicht vertroebelt op wat er werkelijk plaatsvindt. Hè. Dus we kunnen heel moeilijk accepteren dat we ook tegenbewegingen in, in dat civilisatieproces ook meemaken om ons heen. Want dat kan toch niet ja. met hè, al die geschiedenis die we achter ons hebben. die moet eigenlijk helemaal uitgeroeid worden de kop ingedrukt. Maar dat kan niet, zeg jij. Nee. Dat heeft nee. effecten. Ja, ja. Um, ja, dat gaat, dat wordt, dan wordt het lastig. Want de roep om veiligheid wordt wel steeds sterker. Is er een parallel te trekken in de processen met, als het gaat over deze... Nee, één ander ding nog. Je hebt het steeds over de harde kern. En bijvoorbeeld was er laatst zo'n rel voor de deur van het Feyenoordstadion. Mm -hmm. Dat was niet de harde kern. Dus dan is er opeens een hele andere groep die erbij betrokken... Ja. Raakt. Wat is dat dan voor groep? Want die, die, is dat dan de groep die eigenlijk misschien wel meer in beeld komt... dan die harde kern die, die veel slimmer weet waar ze waar ze het moet doen, namelijk buitenbeeld. beeld. Ja, ja, nee, zeker. Dat, maar het is moeilijk om over een groep te spreken... omdat ja, dat okay. vaak een soort van anonieme club mensen is... en ook een soort van vlottende ja, groep die ook elke keer uit andere mensen bestaat... die eigenlijk een klein beetje meer van de gelegenheid gebruik maken... Hè, om ook een steen te gooien of ook met een prullenbak in hun hand te staan. En, en die ook een klein beetje soms wel gemobiliseerd kunnen worden... door harde kernen die dat natuurlijk ook goed uitkomt. Hè, want dan blijven zij buiten schot. En dat soort jongens laten zich ook pakken. Dus hè, ook bij die Kuiperellen dan zie je natuurlijk dat dat... Eigenlijk allemaal onervaren. Het waren bijna ook allemaal first offenders. Heeft de politie vervolgens erkend. Terwijl ze zelf een beleid hebben met, met pasjes en foto's. Waarbij ze juist hè, de mensen uit de anonimiteit halen. En dan elke keer, toch, elke keer maar weer nieuwe jongens treft. En niet altijd dezelfde jongens die ze al kenden. Ja. En dat is dus interessant. Hè? Die aantrekkingskracht van dat hele fenomeen. Bij een veel breder publiek. Wat eigenlijk helemaal niks met die, die, die inner circle te maken heeft. Dus ook die codes niet kent. Die, nee, die, die gezichtscodes, nee. Die etiketten bijna. Die... Nee, nee. Dus, dus wat betekent dat dan? Zijn de, In zijn de feite de een gevaarlijkere groep zou je kunnen zeggen natuurlijk. Hè? Want ja. die zijn wat meer ja, uh, uh, minder geritualiseerd. Minder uh, uh, ook ja, inziend wat gevolgen zijn van de gedragen die ze hebben. Ook ten aanzien van zichzelf natuurlijk. Want zij zien niet de momenten waarop het te gevaarlijk is om, om toch gepakt te kunnen worden. Ook door politie. Ja. Die jongens die ja. daarin zitten die hebben daar een instinct voor. Die weten wanneer je kansen hebt en wanneer je niks moet doen. Um, en, en dat maakt het natuurlijk wel een beetje gevaarlijk ook. En de vraag is ook een klein beetje... Dus zeg jij dan dat daar zit het echte gevaar? Dus bij de groep die zich aangetrokken voelt door ja. het, het geweld... dat niet eens echt in beeld komt, maar nou ja, dat, waarvan ze wel weten en ruiken dat het bestaat? Ik denk het wel. Ik denk, ik denk inderdaad dat dat een minder controleerbare groep is. En ook dat er veel minder interne regulering is. Ja. Heel, bij harde kernen, ook in relatie tot politie... Uh, in overleg traden, zeker in het verleden... om eh, ook een klein beetje af te tasten hoeveel je kon gaan ook... Uh, dat dat zeker na dat soort grote anonieme groep heel moeilijk is. Zo'n hoek van Holland verhaal ja. waarin er in één keer tientallen jongens staan... waarvan men elkaar niet eens kent altijd. En dan opgeruid door een paar losgeslagen mensen... die misschien wel harde kern gerelateerd. Uh, maar je snapt toch wel dat de samenleving van die groep... Ja. ...onbeheersbaar hè, in zijn massaliteit mm -hmm. en anoniemer... ...dat de samenleving daarvan denkt... ...ja, maar dat moeten we beheersen. ja Want alcohol bijvoorbeeld, dat speelt mm -hmm. een grote rol, neem ik aan. Ja, ja. ja. ja. alcoholdrugs ook. Ja. Is dat bij de harde kern anders? Of is dat juist mm -hmm. bij die, die groep die er dan omheen gaat zitten? Of daar de, zich aangetrokken voelt? Nou, ik weet niet of daar heel duidelijk onderscheid in te maken is. Ik denk dat ze allebei daar wel gebruik van maken. En je zou misschien kunnen zeggen... ...harde oh, kernen nog iets sterker ja, gewoon ja. interne circuit soms om aan drugs te komen. en ja. Sommigen verkopen het zelfs. En daaromheen heb je natuurlijk genoeg jongens die uh, het spannend vinden. Maar totaal dat soort connecties niet hebben. Maar wel met die steen weer in hun hand staan. Of mee naar het Maasgebouw lopen. En nou, eigenlijk niet eens weten wat er eigenlijk gebeurt op dat moment. En zich compleet laten meevoeren. Want ik heb dat soort jongens ook gesproken. En die waren dan, dat waren van die jongens die dan uh, vaak bij Feyenoord kwamen. Uh, uh, niet onderdeel uitmaakten van harde kern. Wel zeg maar, naar plekken gingen waar je bijvoorbeeld voor een wedstrijd ging drinken. Waar dan wel harde kernleden ook aanwezig waren. En die dan bijvoorbeeld op een gegeven moment, een aantal jaar geleden, ik denk in 2005 en 2006, zijn er rellen geweest in, bij, bij Feyenoord Ajax. met die treinen die stilgezet zijn. Ja. En, nou, ja, grote... Daar is ook één dode gevallen, toch toen? Nee, daar is geen dode gevallen. Nee, nee, ja. nee. Dat is in daar, maar dat is een ander. Dat is Beverwijk 97, dat is langer ja. geleden nog. Um, maar in ieder geval, dat, dat zo'n jongen bijvoorbeeld ook, een vrij rustige jongen. Uh, achteraf ook zei Hij heeft stadionverbod gekregen... voor het gooien van stenen. en zegt zelf, van ik begreep eigenlijk achteraf niet meer... waarom ik dat deed. Hij zei, ik ben mezelf daar totaal verloren. Ik ben meegezogen een beetje in... ja, die frustratie er was. Feyenoord verloor ook die wedstrijd. Ajax-supporters waren geïsoleerd tussen... Een soort van zeecontainers op het stadionplein. Dus die supporters die naar buiten kwamen... omdat uh, Feyenoord verloor van Ajax thuis... en die raakten nog meer opgefokt toen ze dan... die supporters van Ajax daar in dat vak... of in, in, tussen die containers zagen staan. En voordat ik twist wist, had ik al gegooid en werd gepakt via beelden. Of hij had zichzelf volgens mij aangegeven... toen het bij de Opsporing Verzocht getoond is. En dat is natuurlijk wel lastig. Van, kan je daar überhaupt al iets tegen doen? Ik bedoel Je kunt de straffen omhoog doen. Je kunt uh, preventief zeggen ingrijpen op jongens. Um, je kunt er nog meer begeleiding op zetten rondom wedstrijden... en in binnensteden om hè, de pakkans te vergroten... Um, maar ik denk niet dat je daar beleidsmatig echt iets aan kan doen. Want zelfs dat soort jongens. Die zijn dan degene die die zwaardere straffen gaan krijgen. Want die worden dan gepakt. Maar dat zijn niet de jongens die. Um, die, ja, die, zullen, nou, die zullen niet zullen zeggen bij een lichtere straf. Uh, zullen ze ook gewoon stoppen. Hm. He, dat zijn jongens die gewoon eenmalig een keer kwijtraken. In die ja, emotie. In zelf verloren, want dat zal bijna iemand van de harde kern eigenlijk. Die zal dat niet zeggen. Dat hij zichzelf verloren ik, ja, heeft. Ja, precies. Want ik wist ja. niet wat ik deed. Nou, je je hebt deed er een het is raad, goed wat hij doet. Nou, dat is interessant. Uh, in de gemiddel, gemiddeld genomen niet, nee. Omdat zij ook met dat spel zitten tussen controle loslaten. Wel bewust, want dan raak je die kick uh, en haal je daar uit. En tegelijkertijd ook weer die controle terug kunnen pakken... op het moment uh, ja. dat je niet gepakt wil worden... of dat het helemaal mis moet lopen. Dat je echt tot dodelijk geweld zou overgaan... met een stoeptegel boven iemand staat die al was op de grond ligt. Ja, dat soort dingen gebeuren gewoon. En dan worden ze gelukkig tegengehouden door iemand anders... zodat ze niet die steen gooien. Um, uh, daar zijn natuurlijk altijd wel uitzonderingen op. Want ook in die kern hebben ze soms ook wel een aantal jongens... die uh, nou ja, om andere redenen, psychisch bijvoorbeeld, hè, uh, problemen hebben. En die wel wat meer losgeslagen kunnen zijn... en, en zich wat minder makkelijk terug laten dringen in dat controle, uh, die controlestand. Zullen we maar zeggen. En dat komt ook voor. Alleen het probleem wat ik daarmee heb... is dat dat soort mensen worden in de media vaak vooruitgeschoven. Als het gezicht van het voetbalgeweld. En dat komt de media en het komt de, vooral de overheid komt dat goed uit. Want als je het harde kernwereldje weer uh, kan laten personificeren... door die paar losgeslagen types die ertussen zitten... dan kan je weer die beleidsmaatregelen makkelijker doorheen krijgen. Want dan zegt de burger ook van... oh ja, weet je wel, dat zulke psychopaten... die moeten we zeker hard aanpakken. Want uh, die zijn in, al, tot alle, in alle staten en die, die, leiden echt, uh, die zijn ongeleide projectielen. Terwijl, dat zijn er echt enkelingen. En dat is in de Hoek van Holland gebeurd met die ACMB... Dat was de eerste veroordeelde ja. volk van Holland, een buitenlandse jongen. En die wordt ook echt, toen in de media werd die constant naar voren gehaald. Hè, dat, dat een jongen is die echt gewoon zware psychische hulp nodig had. En dat bleek ook te kloppen. want later sprak ik jongens uit de harde kern die hem direct kenden. En die zeiden zelf tegen mij: van ja, die jongen die wil al jaren bij ons horen, maar wij staan het niet toe. Hij mag wel mee af en toe en zo, maar hij is ab absoluut geen topboy. En het is maar de vraag wie dat gaat worden. En die jongen is inderdaad soms gewoon, uh, uh, ja, wat buitensporig in zijn gedrag. Maar dat wil niet zeggen dat, uh, dat hij leider is van ons of zo. En die werd toen wel als leider van dat Hoek van Holland-incident ja, ja. aangemerkt. En is er ook wel redelijk zwaar voor gestraft. Maar dus we, we focussen altijd weer op die exceptionele, excentrieke figuren binnen zo'n bredere groep. En maken daar dan het verhaal rond. En dat ja. heeft ook een media's unieke waarde. Terwijl heel veel dat jongens die spreek... Het heeft de functie om mensen buiten te sluiten, zeg je. Ja, ik denk het wel. Ja. Terwijl ik heel veel andere jongens spreek of nog gesproken heb ook in het verleden... die uh, juist nou, heel rustig mee kunt zitten. Zoals wij hier ook zitten. En nee. over allerlei dingen kunnen praten. En... Nee, ik weet niet wat ik in het weekend doe. Nee, nee. Maar ben um, je wel eens bang? Voor, die, je hebt, voor ja, die jongens. Ja, je hebt veel met die jongens verkeerd. Je hebt... Uh, ja. Veel met ze gesproken, je bent met ze opgetrokken, je bent meegeweest. Ook als er, als er spanningen waren en gevechten ook neem ik aan. Nou, dat, dat wat minder. want dat was ook niet zeg maar de insteek van mijn onderzoek. Want uiteindelijk was ik vooral geïnteresseerd in hun betekenisgevingen. Aan het gedrag wat ja. ze uh, vertonen. En niet zozeer het volgen van één groep. En, en proberen die hele lifestyle van één zo'n groep in kaart te brengen. Daar had ik ook voor kunnen kiezen. Uh, maar ik heb natuurlijk wel momenten meegemaakt dat je merkt dat je. Nou ja, ook botst in persoonlijkheden en in ja. uh, het, het, het, ja, het, het beseffen dat er ook risico's verbonden zijn aan het geheel. Uh, ik ben een keer in, in, het in een stadion binnengesmokkeld. van een grote club in Nederland. Uh, uh, in een bepaald vak waar die jongens zich verzamelen. En dan met een ingenieus systeem met pasjes die worden uh, uh, uitgedeeld. en die worden weer ingeleverd als men in het vak is. en dan wordt er een volgende kolonne gehaald. <lacht> en hoe zij vuurwerk het stadion binnen smokkelen. en ik weet nog dat ik toen binnen zat. En wist dat stewards stonden te kijken en die zagen al wat er aan de hand was. En ik hem echt zat te knijpen toen. Van dit gaat echt problemen geven. En daar kan je gewoon een stadionverbod voor krijgen. Terwijl ik had geen keuze op dat moment. Ja, niet meegaan. Maar dan had ik ook geen informatie. Dus je zit soms ook een beetje op die dilemma wel. Hoe ver durf je zelf hierin mee te gaan? Hoe is dat afgelopen? Uiteindelijk met een sisser, want ze hebben me niet eruit gepakt. Omdat er natuurlijk heel veel jongens binnengehaald werden. En, en de, de informele. Uh, leider, zullen we maar zeggen, die werd wel op aangesproken. Maar verder dan een waarschuwing kwam het niet. Uh, en ik heb het op een ander moment meegemaakt... dat een jongen van een harde kern... Uh, daar had ik een goed gesprek mee. Die had ik via via leren kennen, want zo gaat dat vaak. Hè. Dat is een heel netwerk dat je langs allerlei mensen moet... totdat je bij degene komt die je echt wil hebben. En die dan bij een gesprek ook zei op een gegeven moment... Dat, op het moment dat hij me weer in de auto uh, op het station af ging zetten... Uh, van ja, je weet dat je je mond over moet houden. Je weet dat je dit morgen niet in de krant kunt zetten... Want je begrijpt toch wel dat als je dat doet, dat ik je op moet zoeken... en nou ja, dan wordt het minder prettig. Ja. En toen heb ik eigenlijk zelf zeg maar, een klein beetje om... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen, je gezicht te redden misschien op dat moment... of om te laten merken dat je niet geïntimideerd bent... ook een beetje een grapje van gemaakt van... oh, dit is een, van jou, uh, uh, dit is een voorbeeld van jouw schrikbewind... waar je toen straks over vertelde, hè? hoe jij je jongens eronder hield... en mensen recruteerde en noem maar op. En dat kan zo iemand dan ook wel waarderen dat hij begrijpt dat jij hem begrijpt... en dat dat verder ook niet in de weg zit... Uh. Het is ook een fascinerende wereld. Ik uh, ben blij dat jij in ieder geval zo ver gaat... dat je er dichtbij komt en erin verdiept en daarover schrijft. Want dat kan ons helpen, denk ik, om uh, een heldere blik te krijgen. Tom de Leeuw, dank je wel. Veel succes met je proefschrift, want dat komt er ook aan. Dat gaat ook weer andere problematiek. Maar de tijd ontbreekt ons om daarop in te gaan. Dat had best belangrijk en nuttig geweest om daarop door te gaan. Maar dat kan niet. Dank je wel. Ja, graag gedaan. En wel thuis. Geweld. Ja, Heeft u er wel eens mee te maken? Wat voor vorm dan? En hoe staat u er tegenover? Nou, misschien zijn er wel jongens, jongens van de harde kern die hier naar luisteren. Nou, dat kan me bijna niet voorstellen. Maar dan kunt u wel bellen. 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Kazaloenen. En dat kunt u nog uh, tot twee uur. Tot twee uur, wat zeg ik, bellen. 0800 1121. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. En CRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voska. Boek 1, aflevering 56, 1963. Maarten droomde dat hij met Hendrik, Juffrouw Haan en Beerta zat te vergaderen. Er ontstond meningsverschil over de vertaling van een technische term. Hendrik stelde Franse driehoek voor, maar Juffrouw Haan hield vast aan karambol. Hendrik wilde niet wijken. Het is een Franse driehoek, zei hij, zich oprichtend. En daarmee u. Zijn optreden bracht Maarten in verlegenheid. Hij vond het vervelend dat er ruzie gemaakt werd en geneerde zich daarvoor. Maar hij vond ook dat hij Hendrik niet in de steek mocht laten... en nam zichzelf kwalijk dat hij ijzelde. Ik geef Hendrik gelijk, zei hij tenslotte. Maar waarom mag ik nou nooit eens mijn zin hebben als ik gelijk heb? Zei juffrouw Haan. Jullie zijn altijd maar tegen me. Het leek of ze zou gaan huilen. Dat maakte Beerta onzeker. Ik stel voor om over te gaan naar het volgende p -p -p punt, zei hij. Dat irriteerde Maarten. Als u Franse driehoek ook beter vindt, is het beslist, zei hij, kwaadwordend. Als u het even goed vindt ook, u hebt de beslissing in de hand. Maar Beerta had niet de moed om die te nemen. Frans Veen, hier is het. E N V Wat -E. zou dat betekenen? Maarten en Nicolien. Wat betekent ENVE? Niet. Iedereen is er toch ergens lid van? Vind je niet. Wij niet. Ja van de dierenbescherming en van de VRA. Kijk, dat hebben we voor je meegenomen. Of mag je dat nog niet hebben? Dank je. I jawel hoor. Ik neem geen pillen meer. Heel goed. Willen jullie jassen misschien uittrekken? Dat was wel de bedoeling. Het is koud. Ja, de waterleiding is bevroren. En hoe doe je dat dan nu? Ik mag beneden water halen. Dat, dat zijn wel aardige mensen. Oh, wat lastig. Willen jullie koffie? Graag? Ja, graag. Ik heb ook nog kaas en wijn. Dat komt erna. Waarom zou die een strook papier over de ogen van die vrouw hebben geplakt? Geen idee. Het is een portret van Willink. Waarom heeft die vrouw een strook papier over haar ogen? Omdat ze me zo aankijkt. Waarom heb je dan opgehangen? Ik denk omdat ik ook graag een vrouw wil hebben. Denk je niet? Het is mytheshuis. Verdomd stil. Ja. Vind je? Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. En je werk? <laughs> dat zijn eigenlijk ook wel mythes. Nou ja, je begrijpt me wel. Kevers. Ja, <laughs> en wat erbij komt, natuurlijk. Ik bedoel, de menselijke verhouding. Zien jullie die vriend nog wel eens, die ik toen bij jullie ontmoet heb. Klaas! Hij is pas nog geweest, hè? Ik vond dat eigenlijk niet zo'n prettig bezoek. Waarom niet? Zoals hij naar me keek. Oh, dat vind je niet. Nee. Heb jij daar iets van gemerkt? Hij kan soms wel eens eigenaardig kijken. Misschien heb ik het maar verbeeld. Maar ik heb gedroomd dat hij me achterna zat en me wilde verkrachten. Ik vond dat heel vervelend. Dat lijkt me geen leuke droom. Vinden jullie nou dat ik zoiets aan hem vertellen moet? Nou, dat zou ik nou maar niet doen. Waarom zou je dat vertellen? Omdat ik vind dat je verantwoordelijk bent voor zo'n droom. Maar dat vinden jullie dus niet. Nee, hoor. Stel je voor, dan zou het eind zoek zijn. Ik heb ook wel eens van jou gedroomd. Dat we met de armen om elkaar schouders de trap afzweefden. Gekker het erom. Ja, dat vond ik ook, maar ja. Nou, Freud weet natuurlijk wel wat dat betekent. Ja. Zullen we dan nu wat kaas en wat wijn nemen? Ik heb een Elsasser en ik heb een Cordurone. Welke zal ik nemen? Wat voor kaas heb je? Oh ja, natuurlijk, dat had ik erbij moeten zeggen, natuurlijk. Een stukje brie en een stukje geitenkaas. Maar de cordurone is misschien te koud nu. Want die staat in de keuken. De Elsassissen. Dan neem ik de kopjes maar mee. Je kunt de schoteltjes wel laten staan. Ja? Nou, nee, dat vind ik eigenlijk niet zo zindelijk. Hier zit een vlek. Hé, wat flauw. Nee, geef maar. Het was maar een grapje. Maar geen aardig grapje. Nee, ik kan hem wel tegen, hoor. Verdomst lekker. Die man zei dat het een heel goede was. Ik heb in Wolf Hezen een dagboek bijgehouden. Zal ik jullie daaruit wat voorlezen? Het was Mieters, hè? Wat hij voorlas. Alleen als hij het over zijn lichaam heeft, voel ik afkeer. Net zoals... Het schoonmaken van die wijnglazen. Die overdreven zinnelijkheid. Dat kan niet tegen. Zo is hij nu eenmaal. Moet je geen aandacht aan besteden. Vond ik ook helemaal niet aardig dat je daar wat van zei. Nee, dat was niet aardig. Waarom zei je het dan? Is dat soms om te pesten? Ik denk het. En om een irritatie af te reageren. Wat vind ik dan een rotstreek tegenover Frans? Ach, een rotstreek. Ja. Een rotstreek. Anders kun je het niet noemen. Heb je dat geld dat je toen aan Balk geleend hebt... nou alles teruggekregen? Nee. Hoe lang is dat nou al geleden? Ik denk een jaar of twee. Zou je het dan niet eens terugvragen? Dat is toch te gek? Als je dat geld gewoon niet teruggeeft? Hij verdient toch zelf ook zeker? Ja, maar ik vind het zo lullig om erom te moeten vragen. Dat is ook lullig. Maar als je er niet om vraagt, krijg je het niet terug. Dat zie je. Je moet erom vragen. Hij kan toch niet zijn hele leven dat geld blijven lenen? Nee. Als hij nou bijna niets verdiende, zoals Frans Veen. Maar hij verdient net zoveel als wij. Dan is het toch belachelijk om dat niet terug te geven? Ik denk dat hij meer verdient zelfs. Want hij is dokter en ik ben niks. Nou, nog meer ook dus. Waarom vraag je er dan niet eens om? Ik zal hem vragen. Ik zie je ontzettend tegenop. Daar hoef je toch niet tegenop te zien? Het is jouw schuld toch niet dat hij het niet terug heeft? Het is gewoon onbeschoft om er helemaal niet op terug te komen. Hij zal het vergeten zijn. Zoiets vergeet je toch niet? Als wij van iemand geld zouden lenen, dan zouden we het toch ook niet vergeten? Nee, maar wij lenen het dan ook niet. En toch wil ik dat je terugvraagt. Goed. Dus je vraagt het terug? Ik zal het terugvragen, maar ik weet niet of ik het vandaag al doe. Er is voor u opgebeld. Wie was het? Iemand die zijn naam niet noemde. Ik heb hem al meer aan de telefoon gehad. Hij zal nog eens bellen. Dan weet ik wel wie het is. Kijk eens hier. Dit is een koopcontract, dat leg ik hier in deze la. Als mij iets overkomt, dan ben jij de enige die daarvan weet. Het is het koopcontract van een auto die ik voor Karel heb gekocht. Maar ik wil niet dat dat bekend wordt, want dan gaan de mensen er maar wat van denken. Bij jou is het veilig. Ja. We hebben al tegen elkaar gezegd dat als het voorjaar wordt... we ook eens een ritje met jullie moeten gaan maken. Dat zou leuk zijn. Dan zullen we tegen die tijd wel eens een afspraak maken. Wie is die juffrouw eigenlijk die smiddags aan het bureau van Nijhuis zit? Dat is juffrouw Bavelaar. Die is hier door het hoofdbureau neergezet... om de achterstand van Nijhuis weg te werken. Nijhuis heeft er een rommeltje van gemaakt... En blijft hij dan hier? Ik hoop het niet. Het is in ieder geval niet de bedoeling. Het is geen gemakkelijke vrouw. Meneer Koning, wilt u misschien een drapje? Van juffrouw Bavelaar gekregen. Nee, die zijn voor u. U bent juffrouw Bavelaar? Ja. Ik ben Koning. Ik zit bij meneer Beerta op de kamer. Aangenaam. Juffrouw Bavelaar. U bent hier in de plaats van Nijhuis? Dat is te zeggen, ik ben hier maar tijdelijk. Ik hoop wel dat Nijhuis het straks weer over kan nemen. Juffrouw Bavelaar doet de boekhouding... omdat Nijhuis er een rommeltje van heeft gemaakt. Nou, een rommeltje? Nijhuis is ziek. Zo mag u niet over hem praten, meneer Slofstra. Doe ik ook niet. Ik bedoel er geen kwaad mee. Is het geen rommeltje? Het valt best mee. En Nijhuis kan er niets aan doen... Nee, het is toch zo? Zwoert. Het is beroerd genoeg, toch? Ja, Zwoert. Schiet u op? Ik heb wel. Vergelijk daarnaast: Zwaarde, behaarde huid. En Oud-Engels: zwijnd, zwenshuid, middelhoogduits. zwaarte, behaarde hoofdhuid. Oud-Noors: zwijnd. Walvishuis. Herinner jij nog dat je in de tijd geld van me geleend hebt? Huh? Ik wou dat wel graag terug hebben, want ik heb het nodig. Uh, hoeveel? 200 gulden. Alsjeblieft, misschien mag men uitgaan van een Indo-Germaanse wortel. Swer, bedekkende laag. Heb je gezien dat bakken hier wordt aangeboden voor 20 gulden? In de catalogus van Wever. Daar zoek ik al jaren naar. Twintig gulden. Dat is werkelijk. te geef. Stoutjesdijk heeft het al gekocht. Stoutjesdijk? Ik heb er maar op gewezen. Maar dan had je toch eerst aan mij moeten denken? U was een Middelburg en ik wist niet dat u naar dat boek zocht. Natuurlijk zocht ik naar dat boek. Het is een heel zeldzaam boek. Dat boek had ik willen hebben. Nu heeft Stoutjesdijk het dus. Nee, wacht even. Je zult me toch moeten uitleggen waar Stoutjesdijk dat voor nodig heeft. Stoutjesdijk denkt erover om een proefschrift over volksgeneeskunde te schrijven. En daarom heeft hij mij gevraagd op Bakker te letten. Dat heb ik gedaan. Dat u er ook naar zocht, wist ik niet. Dat neem ik je dan wel kwalijk.